Koop aanstaande zaterdag trouw en ontvang gratis boek 1, Nietzsche. Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op de maandagavond met het voornaamste sportnieuws van vandaag. Een vooruitblik op de sport van de komende week en een terugblik op de wieleronde die ons al een week bezighoudt, de Vuelta. Om met het sportnieuws van vandaag te beginnen, Theo Jansen is terug bij zijn eerste liefde. Hij gaat terug naar Vitesse, al zag het daar gisteren nog niet naar uit. Theo was blij, iedereen was blij, Ajax was blij. Totdat wij s'avonds weer een telefoontje kregen dat meneer Jordania toch een iets andere visie gebeuren had. Dat was Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Theo Jansen. Straks zetten we alle perikelen rond die transfer nog eens op een rij. En dan de vooruitblik. Deze week hebben we de laatste wedstrijden... in de voorronde van de Champions League. John van der Brom moet zich met anderlegd plaatsen voor de poolfase. Vorige week verloor de Belgische club op Cyprus van Limassol. En dat leverde van der Brom kritiek op. Onterecht, volgens de trainer. Wat ik alleen niet, uh, niet helemaal begrepen heb... Is, uh, daar zijn de reacties uh, vanuit uh, vanuit vanuit de media over, uh, over de manier waarop we dat gedaan hebben. De Ronde van Spanje is ruim een week onderweg. Vandaag een rustdag voor het peloton. Voor ons een mooi moment om terug te zien op de eerste week... die onwaarschijnlijk succesvol was voor een renner in Nederlandse dienst. John Degenkolp bewijst andermaal dat hij de snelste sprinter is van deze ronde van Spanje. 3 uit 3 voor Argos. Wij praten na vanavond over die mooie week van de Nederlandse ploeg. En verder natuurlijk ook de eerste partijen op de US Open. Het Grand Slam toernooi in New York is vandaag begonnen. Is er, eindelijk is het rond. De transfer van Theo Jansen. De middenvelder gaat van Ajax terug naar Vitesse. Morgen wordt hij op een persconferentie in Arnhem gepresenteerd. En daarmee komt een eind aan een lange periode van onzekerheid. Aan de lijn, verslaggever Richard van der Maarden. Richard, goedenavond. Goedenavond, Gio. Zegt er is toch echt duidelijkheid hè? Morgen wordt Theo Jansen gepresenteerd, of niet? Nou, ik zou bijna zeggen, ik durf niets meer met zekerheid te zeggen bij uh, Vitesse. Maar de verwachting, ook van de Arnhemse club, is morgen om half twee de presentatie. Ga daar maar vanuit. Alle partijen zijn er eindelijk uit mondeling. Dat wel, bevestigd inmiddels door Vitesse ook... en door zaakwaarnemer Rob Janssen van Theo Janssen. Maar op de contracten staan nog altijd geen handtekeningen. En Theo Janssen moet natuurlijk een ontbindingscontract tekenen met Ajax... maar dat doet hij pas als er een handtekening staat... onder het contract met Vitesse. En pas als dat allemaal achter de rug is... ook de contracten tussen de twee clubs... moeten nog officieel bekrachtigd worden. Dan pas kan hij medisch gekeurd worden. Dan pas kan hij trainen en dan ook komende interviews met de media. Goed, daar wachten we dus nog even op. Voorlopig gaan we even terug in de tijd. Dat Jansen terug wilde naar Vitesse, dat was vanaf het begin van dit seizoen duidelijk. Hij kwam niet meer voor in de plannen van Ajax-trainer Frank de Boer. Na een invalbeurt in de eerste competitiewedstrijd van Ajax tegen AZ... zei hij toen het volgende over een op handen zijnde transfer naar Vitesse. Ik heb er niks, uh, niks te vertellen. Ik, bedoel, ik uh, kan wel bellen wie ik wil, maar volgens mij moeten de clubs uh, moeten met elkaar praten. En uh, zolang dat niet gebeurt, dus zal ik gewoon net zoals vandaag weer de laatste acht minuten... Met, met inzet spelen en proberen die wedstrijd naar onze kant toe te trekken. En, uh, het gaat om, uh, om de clubs nu. En, uh, ik, ik heb tegen iedereen en altijd gezegd dat ik ooit nog een keer terug wil naar Vitesse. Als je dan in een situatie terechtkomt waar ik nu in zit, ja, dan, uh, dan ga je wel eens denken, van, is dit misschien niet het moment om toch te gaan? Uh, ik denk dat ik het wel weet, ooit is uh, morgen. Ja, morgen is maandag en dan uh, ga ik weer met... Uh, met frisse moed naar de club. Het uh, is weer een nieuwe week en nieuwe kansen. zie dus, uh, jij wel eens? Ik lieg heel vaak <laughs> voor een camera. Richard van der Made, dit interview met Theo Jansen was van 12 augustus. Uh, nou, je schetste net al even de gang van zaken op dit moment. Maar waarom heeft het zo lang geduurd voordat die transfer is afgerond? Ja, het zijn twee lastige clubs. Vitesse heeft uh, sinds Mirab Jordania daar aan de macht is... Uh, veel geld uitgegeven, maar relatief heel weinig aan transfersommen. Kijk, het beleid in Arnhem is nu jonge spelers transfervrij halen... en dan met winst doorverkopen. En dat is bij Theo Jansen natuurlijk niet aan de orde. is 31 jaar. Vitesse is niets meer dan een handelshuis... van bovenaf bepaald allemaal door Chelsea, vanuit Londen. En dan is er natuurlijk ook Ajax. Ajax was niet zomaar even van plan om Vitesse sterker te maken. En bovendien heeft Ajax... Sinds kort Mark Overmars aan het roer. Ook wel Mark Netto genoemd. Een bijnaam die hij je al als speler rekenen, had. Ja. Ja, ja, ja, Vanwege zijn scherpe manier van onderhandelen. Die inderdaad goed kan rekenen. Heel serieus is en geen cent te veel uitgeeft. Dus daarom heeft het uh, mede zo lang geduurd. Maar goed, als je kijkt naar die transfersommen. Uh, het ging om een transfersom van zes ton. Uh, nou, die wilde Ajax dus niet... of Vitesse niet aan Ajax betaalde. Uh, in Arnhem wilde ze niet verder gaan dan 5 ton. Welke club heeft er nou uiteindelijk water bij de wijn gedaan? Vitesse heeft in elk geval uh, concessies gedaan. Dat kon natuurlijk ook bijna niet anders. Want als deze transfer was afgeketst op een ton... Ja, dan had de achterban dat denk ik uh, niet gepikt. En misschien heeft Ajax ook nog wel iets toegegeven. Want uh, Frank de Boer heeft uh, Theo volgens mij niet echt meer nodig in Amsterdam. En Theo had het natuurlijk zelf ook al heel lang gezien bij Ajax. Was daar ongelukkig. En wat heb je dan nog aan hem? Dus vandaag zijn ze uiteindelijk toch verstandig geweest. Ook meer op Jordania. En uh, zijn ze tot een akkoord gekomen. Maar toch, hè, met alle respect hè, voor het bedragen van een ton. Ik bedoel, we hebben het niet op zak op dit moment. Maar uh, in het voetbal, zo'n verschil kan toch binnen een half uur opgelost worden? Zou je zeggen, zou je zeggen. Maar ja, nogmaals, het zijn lastige clubs. Ze hebben ook hun principes. En Theo Jans heeft het vanmiddag op de website van Sport Promotion... het bureau van uh, Rob Jans ook al gezegd... dit heeft allemaal veel en veel te lang geduurd. En zo is het natuurlijk ook. Ja, de organisatiestructuur bij, bij Vitesse is daar debet aan. Je had het net al over dat handelshuis van Jordania. Trainer Fred Rutte heeft zich al meermalen uitgelaten over een onduidelijk aan- en verkoopbeleid... Ja, het probleem is een beetje in Arnhem dat Meerab Jordania altijd beslist. Altijd moet zijn handtekening eronder. Maar Meerab Jordania is niet zo vaak in Arnhem. Zit heel veel in Londen, heel veel in andere landen. Dat hoeft op zich natuurlijk niet zo'n groot probleem te zijn. Maar het maakt sommige dingen toch lastig. En de communicatie verloopt bij Vitesse in de top ook vaak vrij stroef. Kijk, maar naar de feiten. Uh, Alexander Butner ging alles behalve snel. Die transfers uh, of uiteindelijk ketsten transfers in de voorbereiding af. Zie... Ismaël Aysati en nu weer Theo Jansen. Dat is allemaal geen toeval. Maar toch krijgt Fred Rutte nu de trainer die hij wilde. Uh, want... Theo Jansen, die, die dolgraag erbij hebben. Absoluut, absoluut, absoluut. Kijk, uh, Rutte die heeft Jansen ook uh, een aantal jaren geleden naar FC Twente gehaald. Vertrok toen zelf later wel naar Schalke 04. Maar Fred Rutte houdt van het type voetballer Theo Jansen. Creatief, een vechter, uh, veel brani als mens recht door zee. En met Jansen in de ploeg, dat weet Rutte natuurlijk ook heel goed. Zal er toch wat meer rust komen in het elftal. Dat ontbrak er de afgelopen weken nog aan. En Fred Rutte, die, Fred Rutte is hier echt uh, dolblij mee. En voor alle liefhebbers van Soaps, uh, hoe staat het met de verhouding tussen Jordania en Rutte? Ja, nou volgens mij op dit moment nog wel heel goed. Maar dat was in het begin ook zo met Sean uh, van den Brom. Later niet meer, maar ik zie ze toch regelmatig uh, praten, Rutte en Jordania. Uh, voor of tijdens de training. Dus op dit moment uh, zit dat best goed. Richard, bedankt. Richard van der Maarden was dat. Over de overgang van Theo Jansen van Ajax naar Vitesse.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 Het woord was dat van Natasha Bedingfield. Ook voetbalnieuws uit Madrid. En dan gaat het over hele andere bedragen... dan de zes ton die Vitesse heeft betaald... voor de komst van Theo Jansen. Na wekenlang onderhandelen bereikte Real Madrid... een akkoord met Tottenham Hotspur... over de transfer van de Kroatische spelmaker Luka Modric. Ik praat erover door met Edwin Winkels... onze correspondent in Spanje. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Hoe is dat nieuws bij jou in Spanje aangekomen? Nou, het werd al heel lang verwacht natuurlijk. Uh, je, je hebt elk jaar, in, uh, zeker in Madrid, een, een hele soap rond uh, wie nou de grote aankoop van dit seizoen uh, zou zijn. En uh, Modric was al, al voor het EK. In, in Polen en Oekraïne benaderd door, door Real Madrid. En, en sinds een maand mocht hij zelfs niet mee, met Tottenham Hotspur meetrainen... omdat die onderhandelingen bezig waren. Dus het was eigenlijk de hele tijd al wachten op het moment... Uh, dat die lang verwachte transfer er eindelijk zou komen. Heeft een ploeg als Real Madrid een, speler, een type speler als Modric nodig? Ja, als Mourinho de coach zegt van wel, dan, dan heeft hij alle gelijk natuurlijk. En als zijn voorzitter uh, dat geld ervoor over heeft, die, die 30, misschien wel zelfs 35 miljoen euro. Uh, aan de andere kant zeg je, als je het team ziet, het is een, een goede middenveldenspelverdeler... Uh, Real Madrid heeft daar mensen als Xabi uh, Alonso, Kedira, Euzil staan. Kaka, dat is waarschijnlijk degene die plaats voor hem uh, moet maken. Maar het, het, het zit niet fout met het middenveld van Real Madrid. Aan de andere kant, het is wel zo dat het opvallend was... dat een ploeg als Real die de laatste jaren miljoenen heeft uitgegeven aan nieuwe spelers... dit seizoen echt nog niemand 0,0 had gekocht. Dus dat was wel te verwachten. Een beetje geld hebben ze wel om, uh, om uit te geven. Ja, het zal niet zo weinig zijn geweest, wat ik net al zei... als die zes ton die uh, Vitesse voor Theo Jans heeft betaald. Betaald. Hoeveel heeft Real Madrid voor Modric betaald? In principe 30 miljoen zeggen ze, maar. maar dat het ligt aan de resultaten van Real, dat tegenwoordig de ploegen maken, dat ze het afspraken. Uh, als Real uh, in de Champions League bepaalde resultaten haalt, dan moeten ze nog 5 tot 7 miljoen extra be betalen. Dus het zal de transfers om rond de 35 miljoen liggen, plus dat vijfjarige contract voor de speler tegen een bedrag wat ook niet misselijk is. Een jaarsalaris wordt gezegd van tussen de 5 en, en 7 miljoen euro. Dus inderdaad, het is, uh, ik weet niet hoeveel Theo Janssen ze je daarvan koopt. Nee, uh, dat is kan heel wat. Uh, Edwin, jij kijkt ook wat verder dan alleen maar het voetbal, dan alleen maar die sport. Ik bedoel, het is crisis in Spanje. Uh, bij Real Madrid trouwens is het sowieso al, al jarenlang crisis. Ze leveren op uh, geleend geld. Kunnen ze dit eigenlijk wel uh, zichzelf permitteren om zo'n bedrag uit te geven voor een nieuwe speler? Nou, zeker na de uitgaven van, van, van vooral de eerste jaren van de nieuwe voorzitter Pires... hadden ze voorgenomen om, om het wat soberder te doen... Uh, ze, krijgen, ja, ze, ze krijgen het geld uh, van de banken. In principe kun je daar niks van zeggen. Het, het is allemaal geleend geld van de banken... waar jij je rente over betaalt... Uh, en die je binnen een bepaalde tijd moet, moet aflossen. Uh, mensen zullen maar kijken. Ik denk op dit moment... Je merkt ook wel, hoor. Dat, ik zag gisteren bijvoorbeeld... Uh, de, de wedstrijd Getafe Real Madrid. Dan was de helft van het stadion leeg. En dat is omdat de mensen gewoon geen geld meer hebben... of willen uitgeven om, om een toch dure voetbalwedstrijd te bezoeken. Dus zou zouden mensen kunnen denken... Van, van ja, wat, wat, wat moeten we met, met, met dit soort uh, uitgaven? Maar het lijken lijkt toch een beetje Spanje een beetje uh, uh, werelden die naast elkaar lopen. Het voetbal, Ik moet zeggen, de uitgaven zijn echt stuk, stukken minder dan, dan jaren geleden. Dus de clubs hebben zich wel een beetje aangepast. En Real kan zeggen, well, ja, het, het is geld dat wij van de banken krijgen. En ze, ze, Real Madrid heeft toch ook een omzet per jaar van, van 500 miljoen euro. En ja, we, als je het bedrijfseconomisch uh, bekijkt, dan kun je dit soort uitgaven... Kun je jezelf uh, permitteren als je maar zeker weet dat je zoveel geld gaat verdienen in een seizoen. Is het ook een beetje paniekvoetbal? Uh, want het gaat niet best met Rial, die eerste paar wedstrijden van het seizoen. Nee, dat is ook de vraag die gesteld werd, hoor. Van, uh, het is wel opvallend dat uh, Real Madrid gisteren uh, verloor bij Getafe en, en twee uur later kwam, uh, kwam de transfer die waar al een maand op gewacht werd, die kwam ineens rond. Uh, voorzitter Peres ontkende dat. Uh, hij is zelf daarna niet meer verschenen, hij heeft ook niks willen zeggen over verder over deze transfer behalve dat ze een prachtige, fantastische relatie met Tottenham Hotspur hebben. Uh, maar het lijkt er wel een beetje op van dat Mourinho heeft gezien van, ja dit is en dat weet hij ook, uh, een ploeg moet je door door blijven ontwikkelen, doorselecteren heet het ook in Nederland, om, om aan de top te blijven. En de twee eerste wedstrijden, plus de Supercupwedstrijd vorige week tegen Barcelona, dat zijn drie wedstrijden uh, waarin ze maar één keer gelijk hebben gespeeld en twee keer hebben verloren, uh, wijst dat dit Real Madrid misschien net niet genoeg klaar was voor een nieuw en een heel veel eisend seizoen. Nou is Mourinho altijd de rust zelf, hè, zeg ik, met enig cynisme. <laughs> ja. Nou, gisteren, nou gisteren, hij, gisteren was zijn reactie in ieder geval anders. Dit keer had de scheidsrechter niet de schuld uh, van de Nederlanders van Real, maar puur zijn eigen spelers. En hij is lang niet zo boos geweest naar buiten toe over zijn eigen spelers, die hij altijd beschermd heeft. Maar ze hadden juist vorige week heel vaak op uh, vrije trappen en hoekschoppen getraind tegen. Want daar komen bijna alle doelpunten van de tegenstanders vandaan. En uh, Prompt, uh, de gelijkmaker van Getaffe, die kwam uit de vrije trap. Dus daar wat dat betreft was die was die echt echt woedend en ik denk dat dit ook zo'n aankoop een, een teken van hem is. Misschien de spelers, sommige spelers dachten dat ze zeker waren van hun plaats van, nou ja, we halen een nieuwe en iedereen zal toch echt voor zijn plaats moeten blijven vechten. Luka Modric naar Real Madrid dus overgekomen van Tottenham Hotspur. Bedankt dat we Gaan wij verder praten over tennis, uh, want de eerste dag van de US Open... heeft te maken gehad met regen. Geruime tijd lagen de partijen in New York stil. Sam Stozen, de titelverdedigster, had zich overigens voor die buien... al razendsnel geplaatst voor de tweede ronde. Nou, we gaan de eerste partijen maar eens even doornemen... met uh, Marcella Mesker hier in de studio. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat, ja die, die regen in, in New York. Ik denk dan Wimbledon, een dak, uh, Australië, een dak, Parijs doen ze daar niet aan. Waarom willen waarom ze geen dak boven dat stadion in New York? Ja, heel simpel. Het is te groot. Het is immens, het Arthur Ashe Stadium. Dat wil je niet weten als je daarin zit. Er kunnen 23.000, 24.000 toeschouwers in. Uh, heel erg groot. Het dak boven Wimbledon bijvoorbeeld, 14.000 toeschouwers in het Centercourt. Uh, dat zou je voor vier of voor vijfvoudigen qua grootte... om dat op het Arthur Ashe Stadium te laten passen. En het is gewoon passen. qua constructie niet mogelijk of is het gewoon veel te duur? Nou... Ik geloof dat het uiteindelijk is alles mogelijk, maar dan kost het een miljard dollar. En nou, ik zou er niet in willen zitten hoor, met zo'n zo constructie, want het lijkt me doodeng en uh, onhaalbaar. Dit, dus uh, geen dak. Maar het gekke is: er zijn wel verbouwingsplannen voor de komende zeven jaar. En ook daar staat geen dak in. Ook niet op het Louis Armstrong Stadium. Want dat is een stadion dat is weer kleiner. Daar zou het misschien wel kunnen. Of de Grand Strand Stand. Die wordt weer groter gemaakt. Maar ook zonder dak. Dus ik weet niet wat ze willen. Ze gaan het voor 500 miljoen verbouwen. Maar er komt geen dak. En, en er dat is dus ook geen nieuw stadion. Want een nieuw stadion zou je bijvoorbeeld zo'n constructie in één keer kunnen meenemen. Ja, nou ja, dat, dat tweede stadion, Louis Armstrong Stadium en de Grand Strand. dat gaan ze dus helemaal renoveren en verbouwen en groter maken. Ja, en dan denk ik, en iedereen denkt dat vanuit het tenniswereld zet er een dak op, maar dat gaan ze toch niet doen. Ze hebben andere prioriteiten, want het dus... blijft ellende hè. Spelen in september in ja. New York, um, de orkaanseizoen. Laatste jaren, ja, orkaanseizoen. En de laatste jaren, um, hoe vaak is het nou voorgekomen dat ze niet op zondag de finale konden spelen? De laatste vier jaar hebben we de mannenfinale op zondag uh, uh, is uitgesteld en hebben we ja. dus op maandag gespeeld. Ja. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk dramatisch. Ja, um, dat dak op Wimbledon, ja, dat heeft voor een revolutie gezorgd. Hè? Ik bedoel, in, in, in Londen weet je gewoon, oké, okay, toernooi komt wel op tijd klaar. Ja, Dat is absoluut. wel een heel verschil. Ja, 2009. Ze hebben het ook prachtig gedaan, die constructie. Het past helemaal in het plaatje, in de sfeer, in de kleuren. Um, het is ook uh, nog lastig geweest ook, omdat ze daar natuurlijk de, uh, het gras... Hè, als je daar een dak boven plaatst, is dat ook weer lastiger... om dat gras weer normaal te laten ademen. Maar dat hebben ze dus dusdanig gedaan. Een soort airconditioning systeem, dat dat helemaal klopt. Australië heeft een dak en Roland Garros gaat in de toekomst ook verbouwen En dan komt ook gewoon een dak. Dan is New York de enige nog zonder ja. dak. Het heeft ook alles dus met geld te maken. Laten we eens even over het geld hebben. Want uh, er is veel te doen over prijzengeld in het uh, tennis. Er uh, dreigt zelfs misschien wel een boycott van de Australian Open. Uh, ja, de spelersvakbond is daarmee bezig. Hoe zit dat in New York? Nou, New York is altijd van oudsher het best betalende uh, toernooi geweest. Uh, misschien wel aardig. In de tijd dat ik nog speelde, lang geleden, in de tachtiger jaren... was eerste ronde verliezen, dat weet ik nog, 6.000 dollar. Want dat was, nou, nah, big money, hè, 6.000 dollar. Uh, nu, uh, 2012, eerste ronde verliezen, 23.000 dollar. Dus dat scheelt wel, maar goed, je inflatie... Maar, inflatie, precies. Ja. Dus dat is wel uh, waar die spelers die in die top 100 op uh, staan... daar tennissen ze het hele jaar voor. Voor die vier Grand Slams, die eerste... De rondes. Ja, dat is je bread and butter. Daar, daar, daar moet je het van doen. Ja, maar de rest er zijn van het mensen, de critici, die zeggen dan van... nou ja, zo'n 20.000 dollar verdienen met inderdaad eventjes in twee sets verliezen. Oké, okay, ja. lekker ja. snel verdiend. Ja, maar dat is een beetje kortzichtig. Want in feite moet je zeggen van... ook vrouwenpartijtjes uh, vrouwenpartijtje als dat ze eens is nul wordt... en die zitten er natuurlijk bij, dan zeggen ze... nou, dat is uh, de moeite niet waard. Dan krijgen ze daar 23.000 dollar voor. Nee, die meisjes, die vrouwen, die trainen kei en keihard het hele jaar door... Om een bepaalde ranking te krijgen, om bij de top 100 te komen. En uh, ja uiteindelijk als je daar komt, dan word je beloond... door mee te doen aan die Grand Slams, er zijn er vier van... en daar is het grote geld te verdienen, ook in de eerste rondes. Dus dan kan je al je kosten uh, eruit halen... en dan kan je weer een paar maanden verder. Dus ontzettend belangrijk dat die eerste rondes daar goed betaald worden. En dat is het laatste jaar uh, ter sprake gekomen... en Australië blijft een beetje achter. Dus nu hebben die spelers gezegd, afgelopen zaterdag... vergadering altijd in New York, mannen, uh, spelersraad ook de vrouwen, uh, en die zeggen van nou... dat prijsgeld in Australië moet ook omhoog. Net als de US Open, net als Wimmel net als Roland Garros. Want we rennen het niet meer. Tickets, coaches, visio, je eigen onkosten, je entourage mee. Het kost gewoon heel veel geld. Maar dreigt het echt serieus te worden, uh, dit conflict? Want ik bedoel, we hebben het wel eens eerder gezien natuurlijk... in de grote professionele sporten in Amerika... het honkbal, het merken voetbal, noem het maar op. Daar, gebeurt, van, daar kan op een gegeven moment een hele competitie worden stilgelegd. Zie jij de tennissers zeggen, oké, okay, dan gaan we niet naar Australië? Nou, het zou voor het eerst zijn, geloof ik, sinds de 70e jaren dat een aantal mannen uh, uh, Wimbledon boycotten. Het was geloof ik het jaar dat Nicky Pilic daar uh, hm. ver kwam. Dat is heel lang geleden. Ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren. Ik zie gewoon dat Craig Tiley, de toernooidirecteur van Australië, straks zegt, wij gaan ook met 15% omhoog. En ja, daar is het natuurlijk. Iedereen op tevreden door. dan? Ja. ja. Zeg, laten we het gewoon even over de wedstrijden hebben die er uh, waren. Uh, in het mannetournoi, Murray tegen Bogomolov. Ja, die is nog bezig. Murray heeft dan die eerste set makkelijk gewonnen. staat de tweede set een breek achter. Dus we moeten nog maar eventjes uh, zien hoe dat loopt. Maar we kunnen wel zeggen dat uh, Andy Murray een van de grote favorieten is. Natuurlijk met Federer en met Djokovic. Dus ja, verwacht wel dat hij die wedstrijd gaat winnen. Hij heeft natuurlijk ook een lekker gevoel meegekregen... van die, van die uh, uh, Olympische Spelen natuurlijk. Ik hoor net dat hij trouwens de tweede set net gewonnen heeft. Dus staat weer gelijk daar, hè? Oké, okay, nou dan. Oh, uh... Dat scheelt weer. Oké. Okay. Nou, dat krijgen we nu net vers binnen. Oké. Okay. Um, andere partij, James Blake tegen een Slovaak. Nou ja, James Blake die stond uh, twee sets tegen nul voor. Toen was die regenpartij tegen uh, Lachko... Die uh, James Blake is natuurlijk een hele oude Amerikaan. En uh, lange tijd geblesseerd geweest. Ik denk eerlijk gezegd dat dit zijn laatste US Open is. Nou ja, En als het goed is, heeft hij dus ook net gewonnen van uh, die Lachko. Uh, ik weet het eerlijk gezegd niet zeker, want ik kom daar net vandaan. Jij komt nu en, net van ja, boven precies, inderdaad uh, naar beneden gelopen. Ja, dus uh, ja. Ja, ja. ja, dat is een nadeel even, ja. hey, Bij de vrouwen zijn er wel al een paar speelsters die uitgeschakeld zijn. Uh, twee Duitse speelsters die misschien ver hadden kunnen komen. Uh, Julia Gurgis en uh, Sabine Lisicki. Is dat ja, opvallend? Vind ik wel, want de Duitse vrouwen die doen het over het algemeen uh, heel erg goed. Uh, je hebt die Angelique Kerber, die haalde natuurlijk halve finale um, uh, Wimmelden. Staat hier ook 60 uh, geplaatst. Linkshandig heeft hier ook al eens de halve finale gehaald. Uh, die zit er dus nog wel in, maar dat die Lisicki uh, eruit ligt. Nou, vind ik wel verrassend. Een speelster met uh, ja, uh, een grote, groot spel op de hardcourt. Ze dus verloor van die Roemeense Kirstea. Nou ja, hard hitting, drie sets. Uh, ja, een beetje, een beetje pech eigenlijk, denk ik, voor het toernooi ook. Ja, voor Toen Ooi Pech. Uh, nog even naar onze eigen belangen kijken. We hebben, uh, Robin Hazen hebben een actie bij de mannen van Nederland. Michela Krijk, die komen ook nog in actie. Maar hebben die nou veel last van die regenpartijen? Wordt dat allemaal uitgesteld nu? Nou, ze komen in ieder geval later op de baan. Zij spelen alle twee vierde partijen. Uh, dat is uh, ja zes uur, zeven uur New Yorkse tijd. Nu misschien voor Hazen zeven uur, acht uur, die moet natuurlijk best wel vijf spelen. Dus de kans is is ook zelfs nog dat hij misschien niet eens af kan spelen... Ja. als het een hele lange partij wordt. Hij speelt tegen Feliciano Lopez, de Spanjaard. Uh, dat is wel een 50-50-wedstrijd. Dus dat zou wel eens ook een lange pot kunnen worden. Uh, dus het is nog langer wachten voor ze. Dus dat is zeker niet prettig. Nee, en voor Krajček? Krajček speelt tegen de Française Parmentier. Nou ja, die staat uh, 96. Dat is natuurlijk een goede loting. Uh, maar ja, of ze dat gaat winnen. Uh, ze heeft natuurlijk een paar maanden niet gespeeld. Ze heeft knieproblemen gehad, uh, hartproblemen ja, zelfs. ineens hè? een onverwacht verhaal. Ja, uh, raar. Uh, dus ik, ik ben heel benieuwd hoe ze, hoe ze straks op de baan staat. Uh, dus dat, uh, ja, dat zullen we na afloop allemaal van haar horen in de persconferentie. Het wordt nachtwerk. We gaan er naar kijken. Dankjewel.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 Een passelijk nummer van Sting Englishman in New York... bij het begin van de US Open daar in de regen dus. De eerste week van de Ronde van Spanje, dan hebben we het over wielrennen... leverde drie zegens op voor een Nederlandse ploeg. Argo Shimano blijkt met John Degenkolb... de veelvraad van deze Vuelta in huis te hebben. Swift, Swift in tweede positie. Nee. Op kop en daar komt links Ellen Davis. Davis. Is het Davis of Degenkolb? Degenkolb. Degenkolb. Degenkolb, 1. De sprint begint. Links Benatti. Rechts Degenkolb. En tussen die twee gaat het. Danielle Benatti als een raket vertrokken. Van kop af komt Degenkolb er nog overheen. Komt Degenkolb er nog langs. John Degenkolb. Twee op twee. Hij wint hem voor Benatti. Gebracht door Koen de Kort. Degenkolb met Zwift en Buani. Degenkoop, Breschel gaat ook meedoen. Breschel doet daar ook goed mee. Degenkolb met Viviani. Degenkolb of Viviani. Het wordt... Degenkoop opnieuw. Wooo! Nummer drie. Drie massasprints dus. Drie keer was de Duitse in Nederlandse dienst de snelste John Degenkoop. Aan de telefoon Marijn Zeeman, ploegleider bij Algo Shimano. Marijn, goedenavond. Goedenavond. Dit klinkt wel lekker hè, denk ik. Even achter elkaar, die drie overwinningen van John Degenkoop. Ja, dat uh, was wel even leuk om te horen ja. Ja. Hey, Drie zegens in één week. Dan denk ik, jullie zijn gewoon de gelukkigste ploeg daar in de Ronde van Spanje. Ja. Het uh, is natuurlijk uh, ja, prachtig om mee te maken. De doelstelling was om een rit te winnen. En, ja, het lukte meteen de eerste dag. En, ja, iedereen krijgt er natuurlijk meer en meer vertrouwen van. En, uh, ja, dan drie op drie, dat is uh, echt uh, prachtig om mee te maken. Ja, want is dat het verhaal wat jij net zegt? Is het op een gegeven moment dat er vertrouwen in een ploeg komt? Niet alleen bij John Deckenkorps zelf, maar ook bij de mannen die hem dan uh, in die sprint moeten brengen? Ja, ja, ja, zeker. Want, want dat is eigenlijk het meest bijzondere, denk ik, aan, uh, aan deze uh, prestaties. En dat Koen uh, de kort is natuurlijk een uh, ervaren jongen in de, in de finale en daarom is hij ook mee. En uh, dat doet hij geweldig. Maar uh, ja, ook, ook renners die relatief onervaren zijn in, in uh, de, het helpen van een sprinter in de finale, die doen fantastisch werk. Dus het is eigenlijk van nummer 1 tot en met nummer 9 die hebben een geweldige prestaties geleverd. En, ja, dat, was, uh, dat heeft nog het meeste indruk gemaakt, denk ik. Dat het echt een teamprestatie ook is geweest. Ja, het verhaal is trouwens totaal anders dan het verhaal in de Tour. Hè? Toen gingen jullie ook echt met die sprintploeg, die helemaal gebouwd was rond Marcel Kittel. Een ingespeelde uh, sprintploeg was dat ook. Een treintje echt. Uh, wat, wat, wat, wat, is, wat is voor jullie nu het grote verschil met die ronde? Ja, um, dat we nu aan de, aan de verwachtingen voldoen en um, eigenlijk nog boven de verwachting presteren. En de, en de Tour was natuurlijk een teleurstelling. De, uh, dat ging zo goed, dat zag er zo goed uit. En de, de weken, of twee weken voor de Tour uh, liep alles op rolletjes. En, ja, toen was het eigenlijk niks, niks minder dan, uh, dan dat we een rit verwachtten. En op de dag dat het moest gaan gebeuren werd Marcel ziek uh, s'nachts. Ja, toen was het omzeet. En toen, toen hebben Rennes het nog wel heel goed opgepakt. En heeft Tom velers nog een paar keer uh, ja mooie plaats gesprint. Maar ja, we, we, we gingen natuurlijk voor een etappe overwinning. Dat is natuurlijk een teleurstelling dat dat niet lukte. Ja, Marcel Kittel, daar zeg je van, tenminste als je die ziet sprinten, dan denk je, oké, okay, dat is een echte sprinter. John Degenkolb is toch een ander type, hè. Daar werd ook van gezegd van, nou, nah, dat is toch ook meer een type die ooit nog eens een keer een grote klassieker kan gaan winnen. Een Vlaamse klassieker. Ja, nou, maar dat klopt ook. Maar ja, goed, kijk, op tv lijkt het dan een gewone massasprinter zijn, maar dan is het toch alweer met 2000 hoogtemeters. Hm. Dus Voormorgen hebben we de etappen verkend en nou, dat is gewoon een hele lastige etappe. ...waarbij ook nog sprinten, ook nog bergop loopt. En ja, hier in Spanje is het gewoon echt meer voor, voor dat soort jongens... ...die makkelijker de bergen verteren... ...en um, die misschien iets minder explosief zijn dan uh, Kittel, Greifel of Cavendish... ...maar die uh, wat completer zijn, maar wel nog steeds uh, snel en explosief. En ja, deze ronde die past hem perfect uh, wat dat betreft. Had hij eigenlijk gisteren in die etappe naar de Montjuïc in Barcelona... ...had hij daar ook nog zijn slag moeten kunnen slaan? Want daar leek iets mis te gaan hè, in de organisatie. ...hebben daarvoor gereden. Het was een, uh, was een groot doel. En uh, uiteindelijk uh, hebben, hebben ik en mijn collega het voorgelegd aan, aan de jongens... ...van nou oké, okay, het is, is een hele, hele, hele uh, lastige finale. Het wordt een beetje 50-50. Uh, dus uh, gewoon Kien Rodriguez, van verder Gilbert... ...of een sprint van een genoeg groep. En John was ook al 15 in uh, milaan Sanremo, ...dus ja, we wilden het gewoon proberen. En ook, ook voor hem om te leren voor het leerproces en voor de hele ploeg. En eigenlijk, uh, ja... Uh, de hele dag basis gecreëerd, alleen ja, de, de klim was net te lastig en was zo hectisch en uiteindelijk uh, kreeg John nog een, uh, zoals dat in durenen noemen dan een kwak, hm. waardoor hij uh, eigenlijk in de hekken belandde en helemaal vanuit stilstand weer op moest trekken en ja, dat op dit niveau uh, in zo'n finale dan dan gaat dat niet meer en dan is het dan is het dus voorbij en, ja goed, uh, maar uh, ook, ook dat uh, dat hoort erbij en uh, ja uh, je kunt niet alles winnen, zomaar zeggen. Nee, Marijn, als jij het heel objectief bekijkt. Um, we weten in de ronde van Spanje, de echte grote sprinters staan er niet. Hè? Geen Kevin is geen Griper, om die maar eens even te noemen. Geen Kittel. Waar staat Degenkolp op dit moment als je die mannen wel meetelt? Nou goed, wat ik, wat ik net ook zei. Dus is Degenkolp is, is gewoon een meer een com completere renner. Dus ik, ik, als die drie mannen hier wel zouden zijn geweest, dan weet ik niet of zij uh, uh, aan sprint waren toegekomen. Hm. Dus bijvoorbeeld de rit uh, naar Aragon, uh, daar, was, uh, daar was de eerste groep uh, nog maar 50 man. Dus uh, dat, dat geeft gewoon aan dat het voor de echte sprinters, uh, is te veel klimmen hier. Dus ik denk dat uh, op dit terrein is John gewoon een wereldpopper. En je moet hem een beetje zien als een, als een type Zagan. En die, die staat nog wel een treetje boven. Maar dat is, hij is ook zo'n type. Uh, ja, en als het echt op de snelle vlak sprints aankomt, dan zijn er gewoon andere renners voor. Als ik kijk naar de Argo Shimano, dan is dat dus een uh, uitstekend koppel. Marcel is echt voor de snelle vlakke sprints. En John is meer voor de, ja, voor de etappes uh, zoals hier. De lastige ritjes uh, met veel, uh, veel heuveltjes en uh, lichte sprints licht bergop. Ja, het is wel een luxe positie natuurlijk hè, voor de ploeg die jij uh, aan het eind van het seizoen gaat verlaten. Want jij gaat naar Rabobank. Uh, maar uh, twee type sprinters die je op twee verschillende manieren kunt uitspelen. Ja, ja, ja nee, dat is een enorme luxe. En, dat, uh, en, en ze zijn heel complementair. Ja, nu ook, ook de jongens eromheen, die, die, die worden ook dus steeds, ook de renners die hier zijn die kunnen dat dus goed aan met de lastige ritten, Marcel voor de vlakke sprint met, uh, met Koen, met uh, curves met Veles, uh, Timmer en ja, dat is, uh, is een enorme luxe en ze uh, zijn allebei nog heel jong, dus het, uh, ja, dat is gewoon, voor Argo Shimano is dat een, uh, loopt dat nog heel veel, een, een hele mooie toekomst in ieder geval. Ja, ga jij toch nog proberen om een van die twee mee te krijgen richting Rabo? Nee. Nee, dat ga Want ze niet staan nog binnen. onder contract ook, hè? Ja, ja, maar weet je, maar goed, de Rabobank uh, is een ander, ander team en daar is ook een hele goede sprinter met, met Bos uh, en, en ja, die hebben ook andere doelen met Nederlandse renners en ik denk dat daar, uh, daar zit genoeg kwaliteit om. Uh. Ze zijn al heel succesvol, maar om om nog succesvoller te worden dat. Uh, dat moet met die groepen zeker ook kunnen lukken. Marijn, dankjewel. We kijken uit naar de tweede week van de Vuelta. Morgen dus gewoon weer een etappe die mogelijk in een massasprint kan eindigen. Dus wie weet, misschien weer John Dekenkop. Marijn Zeeman was dat, ploegleider bij Argo Shimano. Dan gaan we naar het voetbal, want John van der Brom staat morgenavond in Brussel voor een zware opgave. Met zijn club anderleg moet de oud-trainer van onder meer Ado en Vitesse plaatsing voor de Champions League zien af te dwingen. Iets wat de Brusselse topclub sinds 2006 niet meer lukte. De tegenstander is het Cypriotische Limassol, dat het eerste duel verrassend met 2-1 wist te winnen. Verslaggever Rachna Niemeijer was bij de persconferentie in het constant van een stokstadion. Het onderkomen van Anderlecht ligt midden in de gelijknamige deelgemeente van Brussel. De bussen rijden er nog net niet over het speelveld. Zo krap is de ruimte rond het constan van de Stokstadion. Eigenlijk is het niet meer van deze tijd, vertelt voetbalcommentator Peter van de Bemt van Sportsa en TV. Wel, Anderlecht wil al, uh, ik zou zeggen, 10, 15 jaar verhuizen. Want je ziet, het zit hier helemaal ingesloten in een woonwijk eigenlijk. En er waren, zijn nog altijd heel veel plannen om uh, aan de andere kant van de ring een uh, gloednieuw stadion multifunctioneel op te trekken. Uh, er zijn al 10 zittes uh, aangebracht en weer afgewezen. Dus het is een gigantisch probleem. Elke zet die Anderlecht wil doen, stuit op veel uh, verzet. En dus zitten ze nog altijd met dit, eigenlijk, dit stadion, wat uh, niet alleen verouderd is, maar ook de kleine, waar de parkeermogelijkheden en dat soort dingen volstrekt ontoereikend zijn. Dus ze hebben nu weer... Een soort facelift gedaan, dat heeft een 3 miljoen euro gekost. Wat duurdere zitjes bijgezet, de capaciteit wordt weer wat kleiner. Maar het, ik noem het kosten op het sterfhuis. In dat sterfhuis moet John van der Brom zich morgen zien te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Kosten wat het kost. Test, test. Test micro 1. Dat heeft om het in zijn Frans te zeggen op zijn Brussels met Noblesse Oblige te maken. Maar ook met keiharde euro's. 17 miljoen euro levert doorgaan ten koste van Limassol op. op die Denk niet. Nee, dan doen we het in beide landstalen. Lang Geen journalisten uit Limassol bij de persconferentie, dan kan John van der Broms een woordje gewoon in het Nederlands doen. Wel zo makkelijk, want Frans spreken doet hij niet of nauwelijks zo blijkt. Dit gaat gelukkig in het Nederlands. Dat gaat goed af. Frans is nog steeds moeilijk. In de perszaal doet John van der Brom hard zijn best om Anderleg Limassol te benaderen als een doodgewone niets-aan-de-hand wedstrijd. Voor ons uh, klinkt het gek, is het een, uh, een wedstrijd als alle anderen. Alleen de belangen zijn ontzettend groot en uh, wij moeten als, als staf het elftal voorbereiden en het besef... Dat het een, uh, ja, een hete avondje kan en moet gaan worden. Uh, we moeten gebruik maken van de, van de situatie dat we thuis spelen. Uh, we moeten lering trekken uit, uh, uit de wedstrijd van vorige week. Waarin we een aantal dingen gewoon niet goed hebben gedaan. En dat doe ik met name op de eerste helft. Ja, we hebben een aantal mogelijkheden binnen de ploeg. De ene mogelijkheid is uh, zoals we dat vorige week ingevuld hebben. Ten opzichte van de tegenstander nogmaals in een Europese uitwedstrijd. En we hebben de, de mogelijkheid om, uh, om, om het eventueel op een andere manier te doen. En dat is zoals we de laatste weken uh, vooral hebben gedaan, zeker als we thuis spelen, met een, uh, een 4-4-2. Dus dat zijn de twee opties die we hebben. En daar gaan we, ja, daar gaan we mee werken. Die opstelling leverde van de Brom wel voor het eerst sinds een aantreden in Brussel kritiek op. En niet zo'n beetje ook. Anderlecht is Anderlecht en Anderlecht gaat uit van eigen kracht. Zo denken ze in België ongeveer, vertelt voetbaljournalist Peter van der Bemt. Toch zal een eventuele nederlaag van de bron niet zijn baan kosten. Uh, hij heeft ons wel een beetje teleurgesteld, zal ik zeggen. met de manier waarop hij zijn elftal heeft geplaatst in Limassol. Omdat hij toch een verhaal heeft verteld sinds hij er aankomt. En dat is wat men al jarenlang wil horen. Want dat waren ook de verwijten aan de vorige coach, Arnel Jacobs. Dat ook de grootste club van het land. altijd en overal probeert uit te gaan van eigen sterkte. Zijn eigen voetbal probeert te spelen. Niet op het veld van Barcelona of Real Madrid. maar bijvoorbeeld wel bij Limassol. Maar goed, hij heeft er een uitleg voor gegeven. Dus het is zeker niet tegenover de coach, want ik vind die heeft een, een prima indruk gemaakt in zijn eerste maanden. Alleen ja, was de prestatie in een van de twee wedstrijden van het jaar... ronduit teleurstellend. Wat was de, het grootste kritiekpunt dan? Wel, hij heeft hier, uh, wel hij gekomen is met een 4-3-3, heeft hij eigenlijk vrij snel uh, omgezet tot 4-2 uh, met twee spitsen. De vorige trainer speelde ook altijd maar met één spits, dat werd hem verweten. En het uh, functioneerde prima met uh, Mbokani en, en de Sutter. En dan de eerste ernstige uitwedstrijd, eigenlijk op bezoek bij Limassol, heeft hij de Sutter op de bank gezet en heeft hij een extra middenvelder eraan toegevoegd. En... Oké, okay, in de eerste helft liep het dan helemaal niet dat dat voor alle duidelijkheid niet alleen maar te maken met dat systeem, maar wel met ja, totaal gebrek aan kwaliteit in het spel van de spelers die er wel op stonden natuurlijk. Maar dat was wel een eerste punt van, van kritiek. Uh, wij weten, als je daar verliest, uh, omdat we niet goed gespeeld hebben, ja, dat dan de druk op de volgende wedstrijd wordt, wordt, wordt anders, wordt, wordt groter. Um, wat ik alleen niet, uh, niet helemaal begrepen heb... Is, uh, ja, zijn de reacties uh, vanuit, uh, vanuit jullie, vanuit de media... Over, uh, over de manier waarop we dat gedaan hebben. En dat neemt alleen maar extra... Ah, extra onrust, zeg maar, uh, mee... in het totaalbeeld van, uh, van alles, zeg maar. Het is, niet, uh, het is niet anders. Ik zie niet dat we nu anders of meer druk uh, hebben dan, uh, dan voorheen. Maar ik denk dat we... Uh, ja dat, uh, En het revanchegevoel, want dat is, dat is denk ik misschien wel het belangrijkste aspect. Dat dat nu een voordeel kan gaan worden. En niet van, hé, hey, nu niet nog een keer op deze manier uh, uitgeschakeld worden. Maar dat zullen we morgen zien. Morgenavond dus. Handen legt Limassol in de voorronde van de Champions League. Die wedstrijd is vanaf kwart voor negen s'avonds live te volgen op deze zender. Some nights I stay up,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 uh, oh.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 De band heet van het nummer heet Some Nights. Drie wedstrijden is de eredivisie al onderweg... en de resultaten voor de clubs uit Limburg houden nog niet echt over. Wat heet? Rode JC staat laatste met één punt... en ook VVV wist pas één schamelpuntje bij elkaar te sprokkelen. De ploeg uit Venlo staat vijftiende... met een iets beter doelsaldo dan de buurman uit Kerkrade. Ton Lokhoff, goedenavond. Goedenavond. De treden van VVV. Uh, ja, twee thuisduels, één uitduel. Eén uh, puntje. Dan neem ik niet aan dat jij tevreden bent. Nee, en de eerste punt was nog wel een uitwedstrijd. Ja. En toen, toen twee thuiswedstrijden waarin we normaal zeker het volgende seizoen erg sterk waren. Veel wedstrijden wonnen thuis. Ja, en dan is het uh, zonder dat je met een, ja, toch een, een half uur ploeg zeg maar, dat je dat je twee keer zowel van Utrecht als van ADO dat je dat je begonnen speelt, dat je ook een voorspel komt, maar dat je dat niet vast kan houden en, en, en dat je vrij makkelijk. Uh, Goals zou geven, je eigenlijk twee keer verlies. Ja, waarom ontbreekt het dan aan bij jouw ploeg? Kun je dat dan alleen bijvoorbeeld op de verdediging gooien? Kun je dan zeggen van oké, okay, we, we scoren wel, maar aan de andere kant gaan er gewoon te veel in? Nee, dat zou te zo makkelijk zijn. Je, dat doe je ook met een team. En eh, Wat me wel, en zeker dat het was afgelopen week. Omdat we de eerste helft gewoon, zeker de eerste helft weer erg goed speelden. Vond ik eigenlijk het beste wat ik het nu toe van mijn ploeg gezien had. Uh, we maken te veel persoonlijke fouten. Hm. En, en, en ja, dat kan ook met onervarenheid of wat dan ook, maar dat moet eruit en daar hebben we natuurlijk over gesproken. En ja, als je drie en vier goals krijgt in een dat is dat te veel, omdat we wel het ploeg hebben die iedere wedstrijd goals kan maken. Dat vermogen hebben we wel. Alleen de, de, de na naïviteit en de persoonlijke fouten, die, uh, ja, die moeten eruit. Ton, dan zijn er coaches die meteen roepen er moeten versterkingen komen. Is dat bij jullie reëel? Kijk, je weet het duurt tot, tot vrijdag en, en, en bij ons gaan er waarschijnlijk ook nog dingen gebeuren. Of spelers gaan weg, of er komen nog spelers bij. Het is een moeilijk in te schatten hoe of wat, maar we zijn wel alert dat als er iets gebeurt bij ons, ja, dat we daar gelijk op, op in kunnen springen. Ja, wat, wat zou dat kunnen betekenen? Bijvoorbeeld dat wildschut bij jullie weggaat, dat jullie daar nou ja, goed geld vervangen en dat jullie dan iets anders kunnen kopen? Nou, ja, er zijn in principe twee spelers, onder andere Wilscher die natuurlijk wel in trek is bij clubs. Uh, en ook Mario Yoshida is uh, die goede Olympische Spelen heeft gespeeld met Japan. Daar is toch wel belangstelling voor. En, uh, was alleen, wel een van de mannen die een foutje maakte hè, bij jullie. Nou, hij is, nou, nee, was niet echt direct betrokken bij, uh, bij uh, dat was de week daarvoor, dat ja. was tegen Utrecht. Ja. Want uh, toen was hij net uit Engeland gekomen. Maar goed, dat zijn spelers die wel de belangrijkste staan. En dat is natuurlijk ook voor spelers een onzekere tijd. En, en, en ja, voor iedereen eigenlijk, niet alleen voor VVV, maar voor heel veel clubs. En, en, en wat dat betreft is iedereen ook weer blij, denk ik, als het, eh, als het eenmaal 1 september is. Want dan weet je precies eigenlijk ja, met welke selectie je, je verder kan. Ja, jij hebt vele oorlogen gestreden. Uh, hoe, hoe spannend is dit voor jou nog, zo'n periode tot aan het einde van die transferperiode? Ja, dat heb je ook vaker meegemaakt. Ik weet nog goed, in mijn periode bij NAC verkochten we op 1 december of 1 augustus om 5.12 12 nog een speler van Spanje. Ja, daar kan je niks meer doen. Dus, dus ja, je hebt vaker met dat beltje gehakt. Dus wat dat betreft kom je niet van verrassingen te staan. Alleen ik vind, en, en dat vinden we allemaal bij de club, dat we wel alert moeten zijn en, en gebeurt er iets. Ja, dat we zelf ook gelijk iets kunnen doen, dat we daar gelijk op in kunnen springen. Want gaat er één speler of, of, of gaat er weg, ja, dan willen we in ieder geval daar wel, daar wel een vervanging voor houden. Ik vroeg je net, waren er aan schorten bij de ploeg? Uh, laten we het dus even omdraaien. Waar ben je wel heel tevreden over op dit moment? Nou, ik vind dat wij een ploeg, we hebben. zeker ook met, met vier, vijf nieuwe spelers die al in de basis hebben gestaan, die goed kan voetballen. We, hebben, we zitten behoorlijk veel vermogen, voetbalvermogen in. Uh, alle wedstrijden die we gespeeld hebben, behoorlijk wat kansen gecreëerd. Uh, ja, het, met droogeloos moet er nog een beetje inkomen. En, en zeker als je voorkomt. Een wedstrijd, een wedstrijd eruit halen, ervaren uit kunnen spelen een wedstrijd dood kunnen maken. Allerlei dingen die je in, in, in het topvoetbal gewoon nodig hebt om, om wedstrijden te winnen. Maar voetbal zit op bij ons gewoon, er zit veel voetbal in. Ik wil ook voetballen, daar, daar ben ik ook als trainer verantwoordelijk voor en daar hou ik ook, ook van. Alleen ja, die andere dingen zullen er toch ook bij moeten komen om, uh, om punten binnen te houden. Nu zijn jullie ook niet de enige binnen de provincie uh, waar het met de punten in ieder geval niet overloopt. Uh, bij de zuiderburen, de, de, de onderburen, hè? bij Roda, daar gaat het ook niet echt best. Heb je daar een verklaring voor? Nee, ik heb met Roda een goede vriend van me, die is daar trainer. Maar ik heb met Roda niks te maken. Ik heb uh, al mijn energie en kracht nodig voor mijn eigen ploeg. En uh, daar, wou ik het ook bij, daar wou ik het ook bij houden. Nou, zondag die uitwedstrijd bij Twente. Dan denk ik gewoon, niets is onmogelijk. Nee, ik moet zeggen, in de competitie in Nederland... de Eredivis laatste, de laatste jaar, twee jaar heb je de meest verrassende uitslagen. Dus uh, laten we hopen dat we daar uh, ook weer eens een keer bij zijn. Ton, bedankt. Van van staat, de trainer van VVV. Uh, nou, Dan gaan we nog even verder met voetbal. Want het dreigde gistermiddag even een streep gehaald te worden... door de wedstrijd Heracles tegen Feyenoord. Het veld in Almelo stond namelijk helemaal blank. Het water kon niet weg. En wie het op tv gezien heeft, het veld leek meer op een golfbaan... dan op een voetbalveld. En meteen werd met de vinger gewezen naar het kunstgras in het Polmanstadion. Jaap de Wolf, goedenavond. Goedenavond. Nou, u bent de woordvoerder van de leverancier van het kunstgras. Ja. Ten kaart uh, lag het daaraan? Nee, totaal niet. Nee, het kunstgas uh, was uh, ja, slachtoffer van uh, de lucht die naar boven kwam in het uh, drainage systeem. En dat werd weer veroorzaakt door uh, ja, het afwaterriviertje wat achter het stadion ligt in Almelo. En het water steeg er zo snel dat die lucht ja, ergens naartoe moest en die koos de kortste weg. En dat kwam dus uh, naar boven op het kunstgasveld en dat was heel vervelend. Ja, en, en dat was ook de reden dat, want dat was best wel een gek beeld... dat er op een gegeven moment met scharen en messen in dat kunstgrasveld werd gekrekt. Ja, er zitten ook kleine gaatjes in het kunstgrasveld zelf... om het water van bovenaf weg te laten lopen. Maar als er dan zoveel lucht van onder komt... Ja, dan moet je het een klein beetje helpen. En dan is het dus met kleine gaatjes uh, bijmaken, is dat gelukt. Ja. En binnen een uur was het weer helemaal bespeelbaar. En dat kan eigenlijk alleen maar met kunstgas. Want als je dit met uh, natuurgas had gehad, dan was het één grote modderpoel geweest. Dan was de en wedstrijd wat... gewoon helemaal niet doorgegaan. Nou, nee, nee. Dat was zeker. absoluut niet. En dat is het fijne van kunstgas. Ja, het is gewoon uiteindelijk een stabiel systeem gebleken. Hebben jullie dit wel eerder meegemaakt? Het is wel eens eerder gebeurd, ja. Ik weet dat uh, bij Plexvolle het ook een keer gebeurd is. Maar dit zijn zulke extreme weersomstandigheden. Ja, er is bijna geen kruid tegen gewassen. Het was ontzettend veel water. Hoe gaat dat trouwens? Zijn jullie als leverancier van het kunstgras wel altijd betrokken ja, bij die wedstrijden? Zodat er meteen kan worden ingegrepen als er iets misgaat? Ja, zeker. In dit stadion hebben we ook een eigen skybox. En de totale Jullie ja, moesten heel snel naar beneden komen. Ja, en die hebben hun expertise direct uh, laten gelden. En uh, in, in uitstekend overleg overigens met, uh, met de en. En uh, Herakles zelf. Dus uh, ja, binnen het uur was dat weer helemaal opgelost. Het was eigenlijk gewoon niet meer dan een incident. Ja, maar natuurlijk wel leerzaam uh, dat het kan gebeuren en dat je je daar dus kennelijk ook heel snel weer uh, je weg in weet te vinden en dat die wedstrijd gewoon door kon gaan. Duidelijk. Meneer De Wolf, dank u wel. Graag gedaan. De tafel te wachten, ik raap het op en zeg stil in gedachten oh, oh, oh, oh, oh. De kleur van de kaft, ik kreeg diepe veel Ik ben in de pan van het allermooiste geel van. In de rest, het is het licht hier op de deur, Het is nog nooit zo geel geweest. Geel is geluk, ik krijg maar geen genoeg. In elk schilderij, het geel van van God. Wow, wow. De vlammen in het vuur, de gouden gloed in de rest. Er is een licht hier op de duur. Er is nog nooit zo heel. heel. Geel van Rowenaerzen, de eerste single van het gelijknamige album. Het is trouwens de Radio 1 CD, dan weet u dat ook. Sparta Praag lijkt klaar voor het allesbeslissende duel van donderdag... met Feyenoord in de laatste voorronde van de Champions League. De koploper van de hoogste Tsjechische voetbalklasse... won de uitwedstrijd bij Jablonec met 2-1. Vorige week eindigde Feyenoord-Sparta Praag in Rotterdam in 2-2. Het is trouwens gewoon de Europa League, volgens mij. Dan praten we over basketbal. De Nederlandse basketballers hebben de eerste overwinning in de EK-kwalificatie binnen. Oranje versloeg in het topsportcentrum van Almere-Georgië met 91-88. Bij rust leidde Georgië nog met 47-39. En in de Eerste Divisie 1 wedstrijd Dordrecht tegen FC Den Bosch 4-2. Een prettige avond nog. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal. Wij zeggen ja...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 Dit is Radio 1.